He's <laughs> a over amok weten uh, nou het is een uh, heel ingewikkeld verschijnsel maar het eenvoudigste woord synoniem dat ik ervoor kan verzinnen dat is moordwoorden uitzinnige razernij, waarin uh, alles wordt vernield uh, en als je er zo over praat dan kan het uh, al in een hele hoop contexten voorkomen natuurlijk dan kan het uh, de man met oorlogspsychose zijn die op het uh, slagveld uh, alle voorzichtigheid uh, verliest. En uh, eigenlijk gewoon willen zijn wetens op zijn eigen dood afgaat naar zoveel mogelijk anderen daarbij om zeep brengt. Tot aan uh, ja, uh, wat bekend staat als het, als het stereotype van uiterste uh, gekte van gekte, die puur destructief is, puur nihilistisch, die uh, ook het, uh, het eigen leven gewoon inzet. Het is zoals uh, ik is in een van de vele publicaties heb uh, gelezen, uh, de amokmaker is al dood. Eigenlijk. Terwijl die uh, amok loopt. Uh, nou, en dan natuurlijk... Uh, als je dit stereotype neemt, dan wijzen er onmiddellijk uh, allerlei vragen over de psychologische toestand waarin je dan verkeert, als je dat gebeurt. Uh, en als je daarnaar gaat kijken, dan zie je dat eigenlijk al, uh, uh, nou, zolang als er geschreven literatuur is, er ook anekdotes zijn over uh, amok of over uh, plotseling uitbarstende uh, en als je al die geschiedenissen door de eeuwen heen over incidenten uh, achter elkaar zou leggen en het commentaar uh, dat erop geleverd is zou bekijken, dan zou je daar een algemeen patroon in denken, in, in, in, in zien, uh, in de zin van dat er al uh, van oudsher bepaalde oorzaken voor worden genoemd, dat de, de psychische toestand waarin je dat doet... Uh, eigenlijk altijd dezelfde is. Maar als je uh, nauwkeuriger gaat kijken, dan zie je toch dat uh, elke tijd daar zijn eigen betekenissen in heeft gelegd. En dat komt omdat uh, als je het neemt in de beperkte uh, betekenis van... Uh,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 Oude waardepatronen voor de val komen of dubbelzinnig zijn geworden, en uh, ja, dan heb je mensen die daar niet uh, uitkomen. Ja, en dan is een van de opties, een van de dingen die dan wordt gedaan, uh, ja, een oorlog van één tegen allen. Uh, en als het gaat om de oorlog van één tegen allen, dan duiken er meteen ook allerlei andere namen op. De desperado, uh, uh, de enling die doorvecht als de anderen al zijn opgehouden. Een Rambo figuur is daar uh, ja, ook een voorbeeld van. Uh, je komt hem natuurlijk ook tegen in uh, de Vendetta. In uh, degene die de uh, eer van de familie, familie gaat wreken. En uh, die zichzelf als het ware opoffert. Je komt hem in Japan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 Misschien is het het beste als ik eens uh, een paar voorvallen achter elkaar zet en daarmee tegelijkertijd uh, iets aangeef van hoe je amok uh, in brede zin kunt opvatten, uh, waar het synoniem moordwoede is. En wat het in engere zin is, en dan is het uh, eigenlijk beperkt tot de Indische archipel, tot de uh, Maleisië tot de Filipijnen. Dat is ook uh, het gebied waarin traditioneel het woord uh, amok uh, in de taal voorkwam. Goed, eerst een, uh, een voorbeeld van uh, in, in algemene zin. Ik ben uh, in het afgelopen jaar uh, betrokken geweest... ...zijdelings betrokken geweest bij twee voorvallen in deze uh, richting. Het eerste... ...was het geval van een uh, Belgische bankbediende... ...die uh, medio vorig jaar uh, zeven mensen heeft vermoord. Uh, iets over de uh, context uh, van het geval. Een typisch Belgisch geval zou je zeggen. Uh, het gaat om een uh, keurige bankbediende van uh, de bankgeneraal in Brussel... Die uh, ja, altijd stilletjes en altijd keurig uh, was geweest. Wel een wapenfanaat. Of nou, een wapenfanaat. Hij zat op een schietvereniging. Uh, hij hield van wapens. Uh, verder, hij werkte in Brussel. Maar hij kwam uit een kleine, klein dorp. Een typisch boerendorp. En ik zei daar straks iets over de... Uh, ja... Uh, ...dat dit soort van gevallen zich vaak op de grens van twee culturele werelden afspeelt... ...en in die zin is hij daarvan een voorbeeld. Hij was getrouwd en uh, een maand voordat hij uh, deze daad pleegde uh, gebeurde er iets eigenaardigs. Hij nam in het uh, geheim nam hij, uh, drie maanden uh, onbetaald verlof bij zijn baas... En hij ligt alleen zijn vrouw daarover in. En de reden waarom hij dat deed was, hij was nou 27 was hij, maar hij wilde alsnog beroepsrenner worden. En dat was al een tamelijk eigenaardige wens. Want uh, hij had wel wat gewielrend, maar was er nooit goed in geweest. Hij zette zich aan een uh, fanatieke training. Hij gebruikte ook uh, middelen daarbij om zijn conditie op te voeren. En de chemici kwamen natuurlijk achteraf aanlopen met uh, dat die chemicaliën die hij had ingenomen, dat die de oorzaak waren van zijn uh, uh, aanval. Maar goed, er was eigenlijk veel meer in betrokken. Want uh, een week voordat hij deze daad pleegde, reed hij uh, zijn eerste koers in een dorp ...en hij werd er al in de tweede ronde uitgereden. En, uh, ...nou, zijn omgeving zei... ...dat hij daar nogal over in zat... ...en dat hij wat aan het broeder was geslagen. En een dag... ...voordat hij zijn daad pleegde... Uh, ging hij, uh, uh, ...deed hij mee aan een koers... ...in zijn geboorteplaats... ...en werd er alweer in de tweede ronde uitgereden. Eh... Uh, nou, op de ochtend van, de, uh, hij had een paar dagen tevoren, had hij een, uh, een heel geavanceerd jachtgeweer gekocht. Uh, zijn vrouw zei achteraf, hij had ook geloof ik ook nog twee kinderen, zei achteraf dat, hij, uh, dat er nauwelijks iets aan hem te merken was geweest. En dat is ook typerend voor haar uh, merkwaardige. Zowel in Indonesië als in de moderne gevallen, uh, de omstanders zijn altijd na afloop verbijsterd. Het was toch zo'n aardige jongen, of uh, ja, wel wat stil, wel wat ingehouden en wat gesloten. Uh, maar we hebben eigenlijk helemaal geen aanleiding gehad om te denken dat hij zou doen wat hij heeft gedaan. In ieder geval, die ochtend uh, nam hij zich weer, uh, reed in de geleende auto van... Ik geloof zijn uh, schoonvader. Naar uh, twee afgelegen boerderijen. Uh, waarvan hij de bewoners niet kende. Hij uh, kwam op het erf van de, uh, de ene boerderij. Kwam hij een 84-jarige vrouw tegen. Die hij overhoop schoot. Meteen. Padoes. Schoot de hond dood. Die op hem afkwam En vermoorde daarna in de ene boerderij uh, een aantal mensen die daar aanwezig waren waaronder een drie of vierjarig kind daarop uh, uh, laadde hij zijn uh, spullen weer in ging naar huis was thuis niks aan hem te merken ging in de middag naar uh, zijn uh, schoonouders en zat daar een paar uur terwijl er niets aan hem te merken was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 en uh, hem, hij uh, rijdt weg, hij wordt achtervolgd, hij wordt klemgereden op een landweg en voordat uh, ze bij hem zijn heeft hij zelfmoord gepleegd en ze treffen in zijn wagen een hele batterij aan wapens aan, uh, dat kun je ook wel zien, uh, dat is het uh, een Rambo-achtige uh, aan ook de Amerikaanse gevallen uh, ...er wordt op een gegeven moment een zeer zeer zware bewapening uh, aangeschaft... ...die mensen kan doden over een bre breed spectrum... ...dus met uh, snipergeweren... Uh, ...met pistolen ook... ...het is echt, uh, laten we zeggen, het profiel van de warrior... ...van de krijger... ...die de laatste oorlog gaat uitvechten. En natuurlijk in een maatschappij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 Vooraf in dit soort van gevallen. Nou, dat is het Belgische geval. Uh, later in het jaar uh, heeft er zich in Hübnervoort, een klein Engels stadje, <tacht> een geval voorgedaan uh, dat daar uh, op lijkt in de zin van dat het ook om massamoord gaat. Ik geloof dat daar 14 doden zijn gevallen. Dat is niet uitzonderlijk voor dit soort van uh, uh, gevallen. Uh, Charles Whitman, die in 1967 vanaf een toren van een campus in Austin, Texas, uh, begon te schieten. Die uh, maakte geloof ik 22 doden en ook nog eens een 40 uh, zwaar gewonden voordat hij uh, zelf werd neergelegd. Dus het gaat, uh, als de amokmaker niet... ...snel zelf wordt neergelegd... ...dan uh, gaat hij door... ...met doden te maken... Uh, ...en dan kunnen er uh, zeer veel slachtoffers vallen... ...ik herinner me een geval uit Korea... ...een oud politieman... ...die met de ruzie bij zijn werk was weggegaan... ...die een standgun nam... ...en 54 mensen uh, overhoop schoot... ...voordat hij zelf werd neergelegd... ...nu een... Uh, Je zou kunnen zeggen dat, uh, uh, als je die gevallen naast elkaar legt, zijn er toch nog wel heel wat verschillen. Uh, je zou kunnen zeggen, uh, bijvoorbeeld de Belgische uh, weerrenner, die gaat ja, weerloze uh, mensen uh, kapot schieten. En ook op een plek die afgelegen is. Terwijl de uh, Engelse Rambo in Hungerford er echt een show van maakte... Uh, ook in een militair uh, vechtuniform was gehuld uh, en uh, kennelijk ook veel meer de, de indruk wilde wekken van een militaire actie uh, dat zie je ook heel vaak bij Vietnam veteranen in Amerika die uh, dergelijke acties uitvoeren dus er, is iets, er, zit iets, er loopt iets niet in alle gevallen maar in een aantal van die gevallen door van een, uh, laten we zeggen, een militaire ideologie, hoe vervormd ook, zeg maar, in onze tijd. Uh, nou, dat zijn allemaal zeg, uh, gevallen van amok in uh, bredere zin, daar waar je praat over voortgaande moordwoede die niet gestuurd kan worden dan door de amokloper uh, neer te leggen, Um, en uh, waarbij er eigenlijk weinig gespecificeerd is over de keuze van wapens zou je kunnen zeggen het well, natuurlijk in het geval van Rambo en ook in uh, een aantal andere gevallen gaat om uh, ja vooral om schietuig en om schietuig dat waarmee heel nauwkeurig kan worden gemikt en je ziet ook in de geschiedenis van veel van die uh, Besterse amokmakers een uh, ja, voorliefde voor wapens en voor uh, na, uh, met name uh, nauwkeurig richtende wapens. Uh, en je zou kunnen zeggen dat er wel iets van, een, uh, in Amerika wel zeker iets van, een uh, onderscheid valt te maken tussen etnische groeperingen als het gaat om de keuze van wapens. Zoals een van de cijfers op het terrein heeft gezegd, de Vreu.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 om op zijn hoogst kleine gaatjes te schieten in onze tegenstanders. Uh, en dat is natuurlijk niet overal zo. En het zou kunnen zijn dat uh, het bloed, en het zien van het bloed, en het, en het naar buiten komen van uh, de lichamelijke innerlijkheid uh, bij dergelijke aanvallen, dat daar uh, toch ook weer een cultuurpatroon in zit. En dat lijkt zeker het geval te zijn als we naar... Uh, amok ook in engere zin uh, toegaan. Want uh, dan komen we terecht bij een, een gedragspatroon... ...dat door de meeste schrijvers op het terrein... Uh, ...typisch cultureel bepaald wordt genoemd. Uh, en dat is tegelijkertijd dan ook een moeilijkheid met het verschijnsel... ...als je uh, kunt zien dat zoveel elementen uit dat gedrag in Oost en West... ...hetzelfde zijn, dan komt bijna uh, iets van een biologische duiding uh, op. Er zijn ook schrijvers die zeggen het is gewoon een universeel verschijnsel... ...en die moffelen dan maar die specifieke culturele en sociale omstandigheden uh, weg. En daarom is het heel nuttig om naast zo'n zo universele verklaring van het verschijnsel... ...om ook een cultuurspecifieke verschijnsel, uh, een cultuurspecifieke verklaring daarnaast te hebben... En uh, ja, dan moet je van de eigen culturele dimensies gebruik maken. Nou, dan komen we terecht bij uh, bijvoorbeeld uh, gevallen van Amok die in de klassieke Indische, epische literatuur zijn beschreven. En uh, wat je daarin opvalt is uh, dat er een zeer specifieke keuze van wapens is bijvoorbeeld. En met name... Uh, ...dat de kris uh, bijna het standaardwapen is om amok te plegen. Kijk, als je uh, zoveel gevallen naast elkaar legt als ik uh, in staat ben te doen... ...ik heb uh, inmiddels een register van vele honderden gevallen die zich uh, in Indonesië hebben afgespeeld... ...dan zie je toch wel weer tamelijk grote verschillen uh, die ook onder meer met klassen te maken hebben... Huh? Uh, dus de kris was bijvoorbeeld een, niet alleen een uh, wapen, maar uh, het was ook betrokken in allerlei rituelen. Het was deel van zeg maar, de uh, klassieke kledinguitrusting van niet alleen de adel, maar ook van gewone mensen. voor me liggen ik haal hem net uit de scheden en dan zie je dat het een uh, nou in de eerste plaats een heel oud wapen is ik zal er zo direct iets meer over vertellen maar ik zal eerst vertellen hoe het eruit ziet er is een houten gevest met uh, inscripties daarin en dan is er een, uh, ja, een, een, een lemmet van zeg een centimeter of 30 uh, met uh, dat uh, bochtig is in de vorm van een slang die zich kronkelt en dat is de vergelijking die er ook mee gemaakt wordt uh, je hebt de slang in rust en dan is het een rechte kris en je hebt de uh, slang in beweging en dan is het een uh, zo'n kris die in een aantal bochten verloopt en steeds uh, uh, puntige uitloopt en je kunt wel zien dat je daar vreselijke wonden mee kunt maken uh, het is niet uh, een revolver hè, waarmee je kleine gaatjes aan de voorkant maakt in mensen uh, maar het is typisch een steekwapen dat grote wonden achterlaat nou die CRIS is een uh, traditioneel wapen maar het heeft veel meer betekenissen het is een magisch wapen dat de drager beschermt tegen onheil. Er zijn ook geboden verbonden aan de kris. Uh, in Indië ging altijd het, uh, de spreuk dat een kris die eenmaal uit de scheden is getrokken, daar niet in terug kan zonder dat er bloed is gevloeid. Dat had natuurlijk uh, als consequentie dat wanneer iemand uh, in boerder of in, in, in, in, in, in een opwelling de kris trok dat hij eigenlijk ook al wel was gedwongen om ermee door te gaan ja? en om daar een aanval mee uit te voeren dat soort van gebod zat er dan vast en verder Christen waren des te waardevoller naarmate er meer doden mee waren gemaakt naarmate het meer als strijdwapen was gebruikt ze waren ook uh, machtiger naarmate ze ouder waren en vandaar dat het ook, uh, laten we zeggen, dat ze voortdurend van vader op zoon uh, overgingen en dat, uh, in, ik, ik ben op een recente reis in Indonesië in een aantal huizen geweest en daar ben ik steeds verzamelingen christen tegengekomen nog, uh, terwijl iedereen zegt nou ja, er wordt niks meer mee gedaan, maar die christen hebben allemaal nog speciale plaatsen in het huis. Nou, er is een hele lange traditie met die christen, die uh, komen al voor in de 14e, 15e eeuwse uh, literatuur uit het gebied. En dan uh, beschermen ze steeds de drager tegen onheil. Uh, en bovendien is het in die tijd heel erg uh, uh, verbonden. Als je moet denken aan die, aan die, aan die klassieke Indische uh, nou niet de epossen, maar meer de romanliteratuur die er in de 14e en 15e eeuw in uh, Maleisië uh, en in, dat heette toen natuurlijk nog geen Maleisië, maar in, Mala in het Maleisische gebied en in de archipel uh, opkwam, dan is die een beetje vergelijken, uh, te vergelijken met onze middeleeuwse ridderromans. In de zin dat daar ook altijd een hele dappere eenling uh, verbonden is met uh, het goede. Ja, en dat er een, een, een, een, een kwade uh, geest is, of een kwade strijder is, uh, en dat het meestal eindigt in een confrontatie tussen die twee. Een goed voorbeeld is daarvan uh, de roman van Hang Thua, zeg midden 15e eeuw, die gaat over een figuur die waarschijnlijk ook wel heeft uh, bestaan. En die uh, geëindigd is als de vlootvoogd van de koning van Malacca. Uh, nou, die hele levensgeschiedenis van die jongen wordt beschreven. Dan wordt er uh, gezegd, hij staat op zijn veertiende of zo. staat hij uh, ergens schoot te maken. En dan komt er een amokmaker aan. En uh, die amokmaker, dat is al een beetje een speciaal geval. Uh, je denkt van in die klassieke heldenepoosen zullen wel alleen maar uh, eerbare amokmakers optreden. He, om, ja. uh, maar dit is iets wat wij al min of meer als ja, een pathologisch geval zouden aanduiden, want van die man wordt gezegd hij is uh, kromgegroeid, hij heeft een bult.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 ...bestaat toch uit de confrontatie tussen twee oude strijdmakkers, ...waarvan er één uh, overloopt naar de vijand. Uh, Hang Jebat, geloof ik. Ik weet niet of ik dat juist heb onthouden, maar... Uh, ...die ook wordt voorgesteld als dapper. Ja? En uiteindelijk het paleis van zijn vroegere vorst... ...waarvan hij afvallig is geworden, binnendringt en daar moordend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 ...wordt aangemerkt als iemand die echt moordend uh, is rondgegaan met in, inzet van eigen leven... Uh, ...is er dan in die zaal, is er ineens een soort van tussen het gevecht door een soort van debat... ...over uh, eerbaarheid en over eer en over moed. Uh, en uiteindelijk, en daar beschimpen zij elkaar uh, ook tussendoor en uh, zeggen van jij bent laf... En dan uiteindelijk wordt het uitgevochten en wind hangt toe aan en steekt zijn tegenstander neer. Nou dat is een klassiek eerbaar geval zou je kunnen zeggen. In ieder geval is duidelijk dat in uh, de 14e en 15e eeuwse publicaties Amok uh, vooral wordt gezien als een vorm van eerbaar gedrag. Ja, waarbij het uh, aan de eer toevoegt dat je je eigen leven inzet.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 uh, al voor, daarvoor in het gebied aan, aanwezig was. En ik heb de boormen nog wat verder terug uh, gevolgd. Er is een, uh, ja, een heel uitgebreid overzicht van publicaties door de tijden heen te vinden in een heel curieus Engels boek, Hobson Jobson, uh, dat uh, aan het begin van deze eeuw is uh, verschenen. En daar wordt gesuggereerd dat de afkomst van de term uit voor-Indië is. En uh, ik denk ook dat het woord amok in het Engels en in het Engelse spraakgebruik meer uit uh, India en uh, voor India afkomstig is dan uit uh, Maleisië, want dat hebben de Engelsen pas in de 19e eeuw verworven. En in India zaten ze al eerder. Uh, als je goed kijkt zie je dat het ook uh, in bepaalde streken in uh, India, Traditioneel ook al voort, voorkwam. Maar dan vooral, dus in, de te, in termen van een cultureel gestileerde, cultureel gesanctioneerde, goedgekeurde uh, strijdwijze. En wat dat betreft zijn er al van heel oud zijn, zijn er twee vormen uh, bekend. Eén is een collectieve vorm van een groepje of een groep. En dat kan, zoals ik zo ik zal aantonen, echt een hele grote groep zijn. Uh, en uh, een individuele vorm. Beide hebben ze te maken met het uh, vormen van een voorhoede in zeg maar, klassieke strijdwijze. Uh, zeg maar de figuren die er het eerst op afgaan en die... Uh, als het ware een uh, levend wapen vormen tegen de tegenstander. Dat ook heel gevaarlijk is. Want uh, zij zetten gewoon ruotsichtloos het eigen leven in. En het is bekend dat de vorsten van Malakka. Al in de 14e en 15e eeuw groepen uh, Bouginezen, Atjeers. Uh, in dienst hadden. Uh, voor het geval zij oorlog moesten. En dat waren mensen die gewoon ja, soms tien, soms twintig jaar uh, deel uitmaakten van de hofhouding en een dagelijkse vechttraining kregen. daar uh, zaten ook religieuze kanten aan. In die tijd was het uh, vooral hindoeïsme in dat gebied. Uh, ze, en, en dan, als er oorlog gevoerd moest worden... Dan zij, uh, kregen zij een religieuze voorbereiding, uh, er werd de hoofdhuid, werd uh, kaal geschoren, de uh, wenkbrauwen werden afgeschoren, uh, ze, werden, ze kregen rituele wassingen, uh, ze namen bepaalde bedwelmende middelen in, opium is een, uh, was iets wat ze innamen, maar ook wel rafolvia. Um, zodat ze helemaal toebereid waren op het opofferen van hun eigen leven. Daar waren ze dan die 10, 20 jaar voor betaald. Dat was dus een voorhoede. En dan had je ook al in die tijd de individuele gevallen, zoals ik er net het geval van uh, Hangtua heb genoemd, uh, de individuele krijgen. Nou, in oude brullen kon je dat soort van dingen al namelijk... Uh, veel tegen. Er is de anekdote over een uh, vorst van midden Java die op een gegeven moment ook in de 14e, 15e eeuw wordt overwonnen. die in het nauw komt te zitten met uh, 5000 van zijn mensen, mannen, vrouwen en kinderen. En men besluit zichzelf dood te vechten. Uh, eerst worden alle vrouwen en kinderen gedood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 En dat is natuurlijk ook uh, zeg maar een element dat door de eeuw heen het gedrag van de amokmaker doorloopt. Hij uh, geeft zich niet over, hij vecht zich dood. Hmm. dus de klassieke verhalen uit de voorkoloniale uh, periode. Er is niet zo goed op te maken uit die bronnen. in welke omvang uh, Amok nu voorkwam. en in welke vormen uh, uit die tijd. Want je hebt uh, erg te maken met geromantiseerde uh, literatuur. Je hebt ook te maken met een heel omvangrijke uh, mythologie. Uh, er zijn bepaalde heldenbeelden in betrokken uh, en die zijn heel oud, ongetwijfeld. Uh, en die kun je misschien, als je uitgebreider bronnenonderzoek uh, doet, nog wel verder terug uh, aantreffen dan de 14e en 15e eeuw. Uh, de Chinezen hebben bijvoorbeeld in de 10e eeuw, 11e eeuw, daar in die, tij, in die, die gebieden rondgetrokken. Uh, ik heb wat onderzoek daar uh, naar gedaan, maar uh, daarvan niet zo verschrikkelijk wel uit te halen. Een deel van uh, het volk, van de bevolking van Indonesië, is uit Zuid-China gekomen. Maar uh, het is echt een smeltkruis. Er worden meer dan 200 talen in het gebied gesproken. Uh, er zijn ook groepen die uh, heel wijd verschillen uh, in afkomst. Er zijn uh, negen volken in uh, Indonesië. Er zijn Maleise volken en er zijn natuurlijk ook uh, uh, die uh, delen van de bevolking die uit voor Indië zijn gekomen. Tamils bijvoorbeeld, met name in Maleisië. Dus uh, het is heel erg gemengd en vandaaruit is het ook heel moeilijk te bepalen waar nou eigenlijk de roots liggen van dat gedrag van wel iets uit de uh, hindoe uh, literatuur te halen die uh, zo vanaf de achtste eeuw in dat gebied uh, opkomt maar het zijn allemaal maar tamelijk vage verwijzingen uh, het verhaal wordt pas duidelijker in ieder geval duidelijker leesbaar voor ons en uh, duidelijker te achterhalen wanneer de Portugezen in het gebied verschijnen uh, en die zijn er al tamelijk vroeg omstreeks uh, uh, 1480, 1490 Vasco da Gama, uh, Pinto en daarna komen er een heel, hele serie van die uh, Portugese uh, zeevaarders en die uh, rapporteren eigenlijk al heel vroeg over uh, amok aanvankelijk gebruiken ze de term niet maar zo uh, rond 1510, wanneer uh, Albuquerque uh, Malacca inneemt, en dat is eigenlijk de, het eerste gebied dat de Portugezen echt innemen. Voor die tijd drijven ze alleen maar handel. Uh, dan komt ook de term AMUKOS op. Huh? Een Portugese verbastering van een woord dat kennelijk al uh, in het gebied wordt gesproken. Uh, dan is het denk ik ook tijd om iets naders te zeggen over de betekenis van amok uh, in het Indische taalgebruik. Je moet je realiseren dat het om een hele algemene term gaat. Dat uh, het een algemene aanduiding is van razernij of van voortwoede of met grote uh, drift aanvallen. Een storm kan amok plegen, een, een, een buffel kan amok plegen. Of amok maken of amok lopen. Uh, die tweede term, het werkwoord erachter, dat uh, wil nog eens, wel eens verschillen. De Nederlanders die gebruikten in de 17e, 18e eeuw amok spuwen, amok spoegers. Omdat er heel vaak schuim op de mond van amokmakers is te zien. Uh, amok lopen refereert natuurlijk aan die grote be bewegingsdrift van amokmakers die uh, maar voort eieren door de straten en die ja uh, nou alles op hun weg vermoorden en vernielen wat ze tegenkomen dus die termen uh, die gaan wel wat uh, ja, verschuiven in de loop van de, van de tijd maar in het indische taalgebruik is het een heel algemene term en er is natuurlijk een zeer uitgebreide mythologie om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 Uh, vaak uitgerust met een magisch wapen de kris, dus uh, en onkwetsbaar als je in de mythologie daarover kijkt, dan uh, zie je dat de klassieke amokmaker die ontsnapt ook, die legt over het algemeen niet zelf het loodje uh, die uh, uh, vecht wel met volle inzet ja, maar juist in zijn razernij uh, legt iedereen om zich heen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 nou zijn er eigenlijk allerlei regels omheen geweest die je zo langzamerhand uit de mythologie gewaar wordt. Dus er is wel degelijk een ja, er zit daarin toch een soort van culturele stilering van dat gedrag die veel verder gaat dan waar je aan denkt als je aan, aan uitzinnige moordwoede denkt. Het is ook opmerkelijk dat die klassieke amokmakers dat die zo goed bij hun verstand lijken te zijn. Ze voeren debatten tijdens het vechten. Clifford, een uh, Engelse uh, koloniaal die uh, meegeholpen heeft bij het koloniseren van Malacca, Maleisië, in de 19e eeuw, tweede helft van de 19e eeuw, in Perak bijvoorbeeld. Die zegt, uh, van, uh, die, die geeft het uh, voorbeeld van een uh, man ...die op een gegeven moment amok maakt... ...en de aanleiding is zijn vrouw. Uh, zijn vrouw zit hem te sarren... ...en hem uit te lokken... ...en hij geeft haar een steek... ...en nadat... Uh, ...zij is gevallen... Uh, ...gaat hij... Uh, ...verder door in zijn omgeving. Je ziet het heel vaak, wanneer de eerste doodje is gevallen... ...wanneer de eerste, de eerste bloed heeft... Ge, uh, ge, ...gevloeid... ...dan komt de hij pas goed naar buiten. Maar hij...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 Uh, ...en waar steeds lokale vormen van zijn. Madura, uh, waar geloof ik de Silak vandaan komt. Ik weet niet eens of ik het nou juist uitspreek, maar er zijn allerlei uh, vechttechnieken. En de manier waarop die in elkaar uh, zitten, laat ook zien dat het gevecht aanvankelijk uh, heel erg gestileerd was. Ja? dat er bepaalde voorwaarden aan waren uh, verdom, uh, verbonden. En dat doet dat ook denken aan uh, de uh, Japanse strijdwijze, uh, de, hoe ze, de samurai... die ook hun eigen leven op een bepaald moment opofferen. <coughs> dat soort van bepalingen zit er ook in het klassieke gedragspatroon van Amok. Uh, je kunt bovendien zien dat wanneer het verbonden is met eerbaarheid ja ...dat er natuurlijk ook een eer moet zijn om te verliezen uh, en om terug te winnen door deze daad uh, te plegen. En uh, dat maakte dat uh, Amok in deze vorm, in die eerbare vorm, uh, een kenmerk was van een bepaald soort van ridderlijkheid... ...die je ook wel kunt uh, vergelijken met middeleeuwse uh, ridders... Uh, je kunt ook zien dat door die hele ges uh, geschiedenis in Indonesië heen, dat, de, uh, dat voortdurend een tamelijk groot gedeelte van de uh, amokgevallen is voorgekomen in hofkringen. En dat het heel vaak opvolgingskwesties uh, betrof of opzij gezet worden. Uh, uh, maar dat speelde eer, uh, speelde natuurlijk een heel belangrijke rol daarbij. Er is één...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 En die uh, page die steekt de first dood. Uh, en waarom is dat nu uh, uh, de verklaring die daarbij wordt gegeven. En die zoveel koloniale ambtenaren ook te horen hebben gekregen. Wees voorzichtig en sla een inlander nooit tegen het voorhoofd. Want dat is een dodelijke belediging. Zo zie je dat uh, zeer bepaalde uitlokkende tekenen. Uh, om tot Amok over te gaan. Deze uh, kregen vanaf het begin uh, van hun uh, tocht in de Indische archipel te maken met uh, amokmakers. Maar eigenlijk voornamelijk uh, indirect. Uh, je kunt zeggen dat het een gedragspatroon was dat vooral uh, binnen de cultuur van het gebied uh, een bepaalde rol had. En ook wel in zekere zin functioneel was op een bepaalde uh, manier. Zoals de Vreux, een van de belangrijkste schrijvers op het terrein zegt, um, het maakte, de mogelijkheid van amok maakte aan uh, uh, de mensen uh, duidelijk dat er grenzen uh, waren gesteld aan de conformiteit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 Uh, en als het natuurlijk ging om hoog versus laag, het, was een erg, uh, het waren heel erg hierarchisch georganiseerde maatschappijen, de meeste, uh, dan uh, uh, zette dat ook een grens aan de machtsuitoefening door magistraten, uh, door uh, chiefs, door uh, de adel. Er was altijd iets van uh, uh, je moet machtsmisbruik uh, verdragen totdat de beker is volgedaan. En daarvoorbij uh, wordt die bijna absolute wet ineens opgeheven en kun je een eerbare amok lopen uh, ook tegen een hogere die uh, machtsmisbruik gepleegd heeft. Dat soort van gevallen, dat loopt ook, zeg maar, to, uh, van... Dat kom je al in de 14e en 15e eeuw tegen. En het loopt eigenlijk door tot in de 20e eeuw. Uh, dat er dergelijke gevallen uh, voorkomen. En ook onder het koloniale bewind. Uh, ik heb veel met oud-Indisch gasten gepraat over uh, uh, dit soort van dingen. En iemand heeft mij het geval vertelt van iemand die uh, bij een tabaksfirma werkte. Een uh, javaan die heel, uh, nou laten we zeggen, uh, nauwgezet was... ...en heel, uh, ja, zich heel goed bewust van zijn positie. Ook van zijn ondergeschikte positie. Maar die op een gegeven moment tegen een, uh, ja, iets aanloopt waar die meent onrechtmatig te zijn behandeld. Uh, dat zet zich in hem vast. En uh, het einde is uh, dat hij uh, erop afgaat, terwijl hij tot dusver een heel vreedzame man was geweest, uh, en drie mensen ombrengt ineens in de vlaag. Kennelijk is de beker volgedaan, hij heeft zoveel moeten slikken, uh, ja, dat nu het punt is uh, gekomen voor een grote afrekening.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 Vooral ook omdat die veel meer in aanraking kwamen met andere culturen. En dat zich daar ja, veel meer aanleidingen voordeden ook om uh, amok te maken. Dus wat je al wel vroeg kunt zien, dat is dat het in bepaalde gebieden voorkomt. En uh, dan vooral ook in die gebieden waar uh, het uh, van belang is om uh, strijdbaar te zijn omdat uh, laten we zeggen, de, de, de grenzen van het gebied voortdurend worden bedreigd. Je moet wel uh, je moet zien dat uh, van oudsher uh, dat er daar wel in, in de archipel bijvoorbeeld dat er bepaalde machtcentra waren. Er is in de 8e en 9e eeuw een heel groot rijk op uh, midden Sumatra geweest. Er zijn grote rijken op Java geweest, maar voor het merendeel ging het toch om uh, kleine uh, staten. Ja, en dan kun je nog aanhalingstekens zeggen bij uh, het woord staat. Uh, omdat er eigenlijk nauwelijks sprake was van gecentraliseerd wezenlijk gezag. Uh, de vorst had voor voor, vooral een decorumfunctie en heel vaak lag de wezenlijke macht bij de chiefs. Uh, daaronder. En dat was ten aanzien van het massevenwicht in zulke staatjes natuurlijk een heel uh, labiele toestand, intern ook al, waarin voortdurend coalities speelden, waarin uh, heel vaak erfopvolgingskwesties uh, uh, waren. En er zijn een groot aantal gevallen bekend waarin amokpartijen uh, zijn gemaakt aan hoven. Uh, vanwege vermeende uh, successies. Uh, ja, en daar, ik herinner me een verhaal van Doeyer, een Nederlandse arts in de 70 jaren van de vorige eeuw, dus toch tamelijk laat, die uh, bij een uh, feest is geweest, ter gelegenheid van een troonsopvolging van een van de voorste dommen op Java. Die s'nachts uh, terugkomt uh, en die net in bed ligt wanneer die wordt geroepen, teruggeroepen naar dat hof. En hij komt eraan en er is een enorm bloedbad aangericht. Want een van de neven die meende uh, uh, recht te hebben op de troonsopvolging, heeft uh, amok gemaakt uh, en zo een grote afrekening uh, gemaakt. Nou, dit soort van dingen kom je ook al veel eerder tegen. De Nederlanders uh, intermediëren in omstreeks 1630, 1635 uh, in een conflict dat er op Madura is. En kiezen natuurlijk een zeer bepaalde zijde, zoals ze steeds hebben gedaan. Uh, en uh, de partij aan wiens zijde ze zich scharen verliest... En, uh, het gebeurt dat zij uh, de vorst aan boord van een van hun schepen moeten nemen, compleet met zijn gevolg. En terwijl ze daar in uh, de kompuis zitten, um, ziet de vorst door het raam schepen naderen. En hij uh, ziet er in de schepen van de uh, toonpredenden die hem heeft uh, verslagen. Het is ook nog zijn broer. En... Uh, ...denkt dat hij verraden is door de Nederlanders en begint amok te maken. Nou, dit, uh, deze anekdote wordt een, uh, een eeuw later... ...en dat is ook weer kenmerkend voor de verschuivende mythologie die er om dit soort van anekdotes is... ...op een heel andere manier uh, verteld. Meneer Olivier die reit, uh, reist omstreeks 1830 in de archipel rond... En uh, die uh, vertelt dit verhaal na, maar het is inmiddels helemaal veranderd. Nu is het zo dat de kapitein, Nederlandse kapitein van het schip, zich uh, vergrijpt aan een van de hofdames, of een van de vrouwen van de sultan, en dat er daarom amok wordt gemaakt. Uh, en daaraan kun je ook al uh, gelijk zien dat... Uh, je er iets is met de westerse bronnen, hè? met de manier waarop westerlingen daarnaar kijken. kijken. Uh, een kant is natuurlijk praten over hoe het inheems lag en hoe het uh, met de traditie is verweven. Uh, je krijgt daar met uh, het uh, geringe aantal uh, bronnen, betrouwbare bronnen uit het gebied zelf, krijg je daar toch maar een tamelijk beperkt uh, beeld van. Ik denk ook dat een uh, goed onderzoek naar de inheemse traditie van Amok in de archipel... alleen maar door iemand uit het gebied zelf uh, kan worden gedaan. Uh, mij interesseert vooral uh, hoe Westerlingen daarnaar hebben gekeken... Ja? Uh, hoe ze daar in verschillende tijden naar hebben gekeken en waarom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 Het verstand en de emoties uh, en veranderende ideeën over uh, de aard van de gekte <tied>